Aanvankelijk leek het erop dat het CDA unaniem minister Leer steunt... in het besluit om Mauro, Mauro terug te sturen. Maar gisteravond bleken CDA-kamerleden Ferrier en Koppian Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgt de crisisoverleg tussen de twee dissidenten-CDA'ers... en de partijtop. Wat daarvan de uitkomst was, is niet duidelijk. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft zijn halfbroer benoemd tot de Nieuwe Kroonprins. De 78-jarige prins Nayef volgt prins Sultan op, die vorige week overleed. De Nieuwe Kroonprins is al sinds 1970 minister van Binnenlandse Zaken. Hij staat bekend als ultraconservatief. Verder maakte hij zich hard voor het aanpakken van islamitische militanten in het land. Koning Abdullah, die 87 jaar oud is, heeft veel problemen met zijn gezondheid... waardoor het belangrijk was om snel een opvolger te benoemen.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 Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Wim Rijken. Ja, het is 28 oktober, even na twee uur een hele goede nacht in tegenstelling tot wat mijn collega's hier het u ervoor zeiden... dat Astrid er weer zou zijn. Nee, dat is nog niet zo. Astrid geniet nog steeds van een heerlijke vakantie... van zon, zee en zaligheid. En dat heeft ze natuurlijk zo verdiend. Dus uh, ik ga de honneurs waarnemen vannacht. Mijn naam is Wim Rijk, u hoorde het al. En ik zag op de website van nachtzuster.net... mijzelf afgebeeld in een heel apart pakje... <laughs> Ik herkende mezelf bijna niet Maar het is uh, de moeite van een kijkje waard Nachtzuster.net En stem dan gelijk op dit programma hè, Want Astrid, Astrid is genomineerd als presentatrice Voor de zilveren radioster-vrouw En het programma voor de gouden radioster Nou helemaal geweldig En heeft u een vraag Want daar gaat het natuurlijk allemaal om, om Vragen en antwoorden 0800 1121 Wat heeft u nou altijd al willen weten Of wat schoot u vanavond te binnen Wat wilt u met ons delen Waar wilt u de mening van een ander eens over horen? Je of jij wat u wilt. Bel me op 0800 1121 Ze legt haar handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht brand van binnen. Nacht zuster, iets bij. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen. <sussurlijk> Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan mijn pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, val ik de morgen. Nacht zuster, doe iets aan mijn pijn. Nacht sister. waar wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht, do it, do it, do it. Nacht waar de pijn. ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets bij. Do do oh, Nacht zuster, oh, auw. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Ja, ja, ja, ja. Ik hoop toch dat de nachtbroeder vannacht ook mag. Want de nachtzussen is er niet. Ik zei het al, ze geniet van een eerlijke vakantie. En ze zal vol energie weer terugkomen en er dan weer helemaal voor u zijn. En tot die tijd, ik zei het daar straks, neem ik het toch een zwaar. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik ben reuze benieuwd naar al jullie vragen. En we blijven lekker tot zes uur bij elkaar. Dus als je niet kan slapen, of je werkt vannacht, of je wil gewoon lekker niet naar bed. 0800 112 -1. Eén. En Jennifer had vorige week vlak voor zessen nog een vraag... die we niet hebben kunnen beantwoorden. Dus die gooi ik er maar meteen even in de groep. Zij vindt het moeilijk in liften te zijn. Dat een beetje een claustrofobische gevoel krijgt, zij dan over zich. Ze heeft ook een aantal keer vastgezeten. Maar in een lift van alleen glas, waar je dus naar buiten kunt kijken... heeft ze dat niet of veel minder. En haar vraag was, hoe komt het dat zoveel liften juist dicht zijn... waar je dus niet naar buiten kunt kijken? Zo'n enkele keer kan dat, maar meestal niet... Is er misschien een lift, meneer of mevrouw, een liftmonteur, monteuze die nu luistert... die het antwoord kan geven op die vraag, dan heel graag. En Jennifer, ik hoop dat je luistert en dat je straks het antwoord op jouw vraag hoort. Marielle, goedenacht. Hallo. Hallo, welkom in de uitzending. Je bent ja, de eerste ja. helemaal live op deze mooie nacht. Droog en helder buiten. En waar kan ik jou mee helpen? Nou, um, ik heb een nieuwe hobby sinds kort. Ja. En dat is breien. Ja. <laughs> en uh, nu vroeg ik me af hoe je het snelst een sjaal kan breien. Want je hebt allerlei steken en allerlei methodes en allerlei materialen. Maar ik vroeg me af hoe je nou het allersnelst een sjaal in elkaar hebt gekregen. <laughs> je lachte toen je zei breien. Vind je het zelf een beetje raar? Uh, nou, zelf vind ik het niet zo heel raar. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen het misschien een beetje raar vinden. Want... Het is niet echt hip meer tegenwoordig. En, ik ben nu 21 en de meeste mensen van mijn leeftijd uh, die breien niet. Maar ik vind het juist wel leuk. Dat, een beetje dat vintage gevoel, heet dat zo? Weet je, dat alles komt toch weer terug? Misschien ben, ja, jij, misschien ben jij juist wel een voorloper met uh, het weer breien. Wie weet. Ja, maar waar, je, begin, je hebt nog niks gebreid. Je, je eerste sjaal moet nog, uh, moet nog uh, gaan gebeuren. Nou, ik ben, ik ben al best wel een stukje op weg... Maar ik ben niet zo heel erg geduldig. En als ik iets nieuws begin, dan wil ik graag dat ik snel resultaat zie. Want anders dan raak ik gedemotiveerd. Dus uh, Oeh. ja, ik dacht, hoe kan het nou het snelst? Dus je geduld moet op de proef gesteld worden ook? Ja. Aha. Maar als jij al, ik ben leek hoor, ik kan helemaal niet breien. Maar ik kan me zo voorstellen als je een stukje op weg bent... en iemand zegt dan, je moet een andere steek... dat je de hele handel weer kan uithalen. Uh, nou ja, wat ik nu maak, dat maak ik gewoon af. Oké. Okay. Ja. Maar je wil het zou daarna een shell. er ook een methode was. Ja. Sorry? Nee, we gingen even door elkaar heen, maar dat geeft helemaal niks. <laughs> zeg het nog maar een keer. Nou, het zou wel leuk zijn als er ook een methode was waarop het wat sneller ging. Ja, en dan wil je wel met de hand of met zo'n breimachine, want die hebben je ook, geloof ik. Hè? Nee, nee, nee, wel met de hand. Oké, okay. en wat vind jij nou het, het, met naalden Zo lekker insteken, hoe heet dat ook weer? Insteken <laughs> en dan omhalen of zoiets? insteken, doorhalen, nee, draadje aan het door laten piepen en af laten gaan. Door laten piepen? Zei je dat nou? Ja. <laughs> Heet dat zo? Door laten piepen? Oké. Okay. Nou ja, zo heb ik het van mijn oma geleerd. Dus. Ik wou net zeggen, hoe kwam jij erbij om te gaan breien? Maar dat is via je oma gegaan. Um, ja, maar dat is echt al heel lang geleden. Als kleinkind ging ik altijd op zondag naar mijn oma en dan één keer in de zoveel tijd... dan vroeg ik aan haar of ze me wilde leren breien. Ja. Maar mijn oma is ook niet zo heel geduldig... Is dus dat een familiekwaal? Niet... Ja, ik denk het wel. <laughs> ze was niet een altijd beste lerares. Maar laatst bedacht ik, nou ja, weet je, dan ga ik het mezelf wel leren. Ja. Dus, uh, nou, dat heb ik gedaan. Maar, uh, ja, dat geduld, hè. Ik snap het. Maar misschien is het juist wel ook een goede oefening. Want geduld, het is een beetje een cliché, maar het is een schone zaak. Je zult toch ook veel geduld in het leven nodig hebben. Want heb jij wel eens last van het feit dat je ongeduldig bent, behalve dan bij het breien? Nou, nee, want meestal ben ik juist heel geduldig. Een oh. beetje te geduldig. geduldig. Maar met, uh, met breien blijkt dat uh, niet het geval te zijn. Maar waar vind je jezelf dan te geduldig mee? Um, nou, met mijn vriendje, zo nu en dan. Oh, wat, wat, wat is er met <laughs> dat vriendje dan? Ja, die, uh, ja, hij doet niet echt iets fout of zo. Maar uh, ja, af en toe dan heeft hij zo zijn dingetjes en dan... Uh, dan zit ik hem een beetje op de nek daarover. En dan uh, duurt het heel lang voordat er iets verandert. En wat is dan bijvoorbeeld zo'n dingetje waarvan jij zegt... daar zit ik bij je op je nek en dat moet veranderen? Uh, nou, uh, ja, uh, bijvoorbeeld in hoeveel hij snoept. Hij <lacht> <lacht> uh, houdt erg van snoepen. En ik denk soms, nou, dat kan wel een beetje minder. Dus dan, uh, dan zeg ik dat steeds tegen hem. En het duurt altijd heel lang... Uh, <lacht> Voordat hij naar me luistert. En wordt het dan een stiekeme snoeper? Ben je dan bang dat hij ook in het, dat hij te dik wordt? Of is het slecht voor zijn tanden? Of wat is de reden dat jij het vervelend vindt dat hij snoept? Nou, ja, ik denk gewoon dat het wel goed voor hem is als hij wat minder gaat snoepen. Laten we het zo zeggen. Hij is niet te dun. <lacht> hij is niet te dun. Hij is ook niet de dikste. Maar goed, het, het zou geen kwaad kunnen dat, <lacht> dat hij er een beetje op let. Oké, okay, zijn er nog meer dingen aan hem die je, die je, die je denkt, nou, toch maar niet... Nou nee, het is echt een schat hoor. Oh, gelukkig. <laughs> <laughs> nou, en uh, ik ga uh, in ieder geval de vraag de, de eter in gooien nog even over het breien. Hoe kun je het snelst breien als je heel rapido een sjaal uh, klaar wil krijgen? Uh, hoe kan dat het beste? Dat vraag je hè? Want je wil een sjaal ja. breien, is die voor je vriend? Uh, nou, nee, eerst maar eens eentje voor mezelf. Oké, okay. hey, en wat is het allerleukste aan je vriend? Behalve dan dat hij snoept, dat is dan niet zo leuk, maar wat is wel heel erg leuk? Het allerleukste? Nou, dat hij, dat hij gewoon heel erg voor me klaar staat altijd. Dat ik gewoon helemaal mezelf kan zijn bij hem. Mm, dat is mooi. Wonen jullie samen? Uh, nou, dat is een beetje ingewikkeld, maar je zou kunnen zeggen dat we samen wonen. <laughs> oh, ho waar waardoor is het ingewikkeld dan? Um, nou, um, we wonen in een soort van studentencomplex, een voormalig ja. uh, klooster. Oké. Okay. En daar, daar zijn we allebei gewoon onafhankelijk van elkaar komen wonen. En daar zijn we elkaar tegengekomen. Ah. En nu hebben we nog wel twee kamers, maar dus brengen heel <laughs> veel tijd in één van die kamers door. Ik begrijp het. En was het liefde op het eerste gezicht, M Marielle? Ja, liefde op het eerste gezicht, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval wel snel raak, ja. En wat dacht je toen je hem voor het eerst zag? Um, ja, wat dacht ik? Um, nou, ik was eigenlijk als de dood. Want uh, ja, ik, ik, ik stond boven aan de trap te giechelen, terwijl hij de deur binnenkwam. Ja. En toen kwam die naar boven toe. Dus toen moest ik wel met hem praten. Maar waarom, waarom was je als de dood dan? Nou ja, omdat ik het gewoon eng vond. Omdat je hem stiekem, omdat je vlinders in je buik had of zo. Of, of omdat je sowieso nou... jongens eng vond. Nou nee, dat niet zozeer, maar gewoon omdat ik in zo'n nieuw huis woonde en ik kende niemand. en Ik wilde wel graag mensen leren kennen, maar dan moet je toch ergens beginnen en dat ja. vond ik toch een beetje eng. Ja, dat snap ik. Dat is ook dat best de eng. Dat een Ja, en toen was het meteen raak en nu hebben jullie eigenlijk maar één kamer nodig. Ja. <laughs> nou, hartstikke leuk. Hoe heet die leuke jongen? Ruben. Ruben. Nou... eh. Uh, we gaan uh, straks een muziekje draaien, speciaal voor jou en Ruben... en natuurlijk alle, alle andere luisteraars. Maar we gaan eerst nog even nogmaals die oproep doen voor het breien. Hoe kan je het snelst breien uh, als je ongeduldig bent? Toch? <laughs> Precies. <laughs> Blijf luisteren. Ik hoop snel een antwoord voor jou te hebben. Dag Marielle. Dag, dag. dag. U kunt bellen op 0800 1121 met al uw vragen en antwoorden. Over de liften, dus waarom zijn zoveel liften niet doorzichtig en afgesloten, en hoe kun je snel een sjaal breien... als je ongeduldig bent en je wil toch heel rapido dat resultaat. Marieke, goeienacht. Goeienacht. Welkom in het Hoi. programma. Hallo, alles goed ik, met je? Nou, daar laat ik me niet over uit. oh, het oh, dus niet helemaal. Nee, dat heeft gewoon met mijn familie te maken... maar dat wil ik liever niet op de radio vertellen. Nee, dan moet je dat ook niet doen. Dat doe het niet. Vertel waar je voor belt. Ik wil je eerst even compliment geven en dat... Het is niet om je verende veer in de kont te stoppen. Ach. Dat je mij je vraag leuk beantwoordt. Maar ik was vorige week erg onder de indruk van de manier waarop jij naar andere mensen kunt luisteren. Nou, wat lief. Dankjewel. Ik vond het echt. Ik, ik heb uh, uh, uh, heel lang in de hulpverlening gewerkt. En. Uh, dus ik weet hoe, hoe mensen op mensen reageren. En. Er waren de vorige week een aantal behoorlijk indrukwekkende verhalen, vond ik. Mm -hmm. uh, twee keer over die uh, uh, transseksuele en, uh, of uh, transgen... Ja, Carina en, die twee weken geleden nog vrouw was, en, of drie weken ja, geleden, ja, ja, of man ja, ja. was... en nu en, helemaal vrouw is. Ja. ja, en die meneer die het over zijn vrouw had, die ja. je net overleed En de manier hoe jij daarop inging... Ik was zo ontroerd. Ik, het deed me zo ontzettend goed. Ik vind echt complimenten. Het is zo'n kunst om, om, om, om te luisteren. Dat en heel veel mensen kennen die kunst niet. Die hebben heel snel de neiging om advies te geven. Of meteen met iets klaar te staan. Of mensen te onderbreken. En ik, ik nogmaals, ik, ik heb kennis van zaken. En... Het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Nou, ont ontzettend hè. bedankt. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik was ook zeer onder de indruk van de verhalen van Carina en van Ben. En ja, van ja. de oma van het meisje. Ja, die, het vijf, weet je wel, die toen ze ja. elf was nog een jongen was. Ja. En het is natuurlijk mijn programma niet. Ik val in voor Astrid. En ik weet ja. ook niet hoe lang kan je daarop doorgaan. En, maar ik volg dan maar gewoon mijn gevoel. En dan nou, hoop ik dat, dat dat het beste is. Nou, dat heb je ontzettend goed gedaan. Nou, dank je wel. En echt kennis van zaken heb ik hoor Ik ik ben niet arrogant, maar ik heb heel lang in hulpverlening gewerkt. Ja. Dus ik weet wat het is Ja, maar je mag luisteren. zelf kennis hebben, toch? Daar ben je niet ja, arrogant dat voor. Dat vind ik ook. <laughs> ik vind, Ja, dat vind ik ook. Maar ja, de meeste mensen die vinden dat ze van zichzelf niet mogen zeggen... waar ze goed in zijn, die moeten alleen maar... Want ik zelf zeggen was ze slecht in zijn. Nou, ja, dat is een beetje ja. Dat is absurd. Ja, zullen we daar maar mee absurd. ophouden, gewoon met z'n allen? Dat we ja. gewoon eens meer trots op onszelf zijn ook. Ik ga gewoon uh, van jezelf zeggen waar je ook goed in bent. Ja, vind ik. Geef jezelf eens een knipoog en een duim, toch? Exact. Hartstikke goed. Ja, maar nou, mijn vraag. Ik wou net zeggen, je hebt ook nog een vraag mee. Ja, en dat is misschien, uh, uh, uh, misschien de meest domme vraag die iemand ooit gesteld heeft. Nou, ik heb ooit iemand horen zeggen: domme vragen ja, bestaan dat niet. Nee, ik. Maar... Oké. Okay. Hoe komt, hoe komt het dat jouw geluid, wat jij nu door de microfoon... Ja. of door de koptelefoon, dat, die, dat direct naar de huiskamer inkomt? Hoe werkt dat? Ik snap er helemaal een rol van. <laughs> dat is duidelijk het dus weet, uh. weet, Ja, ik weet dat er zendmasten zijn. Ja. En dan denk ik van, uh, ja, er, er komt steeds meer uh, in de lucht... Uh, qua uh, straling van, uh, van die masten en die, die, die, die, die al die mobieltjes moeten... Opgeladen worden. Ja. Je kunt je afstand, uh, uh, je auto op afstandsbediening op en van het slot halen. En het ruist allemaal maar door de lucht. En ik, ik, uh, ik hoor s'nachts af en toe gewoon een gezoomen. Ik ben er gewoon heel gevoelig voor. Ja. En uh, maar, maar zo, zo, zo, dat, dat ik nou gewoon met jou zit te praten, ja. terwijl jij ergens in Hilfsum zit. Ja. Of maakt niet uit waar. Ja, en waar zit jij trouwens? Ik zit in Utrecht. Ja. En dat je daar gewoon alle minuut, alle seconden hoort. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Ja. En ik, in heel Nederland, iedereen die nu deze zender aan heeft staan, hoort wat wij nu bespreken. Ja, ik snap er echt hoop van. Nee, nee. En ik, ik, ik, ik, uh, ik, ik snap het echt niet. Ja. Ik, ik, ik, uh, ik, ik snap heel veel, maar dit snap ik echt niet. Want het, het, het, het, die zendmast, ik bedoel, dat moet ook door de lucht. En dat, ja. ik, ik snap ook wel dat met signalen gaat. Maar dat ik zo zuiver met jou zit te praten nu, dat snap ik echt. En dat daar nauwelijks vertraging is, he, het is bijna niets. Je hoort het meteen. Ja. Exact. Ja, ja ik, ik hoop dat er iemand is die nu luistert. Er zijn natuurlijk heel veel technische mensen. Ja, maar... er zijn heel veel slimme luisteraars. Ja, en die het, maar die het ook kunnen vertellen, zodat wij het allemaal begrijpen. Want het is natuurlijk ook een heel technisch verhaal. Nou, met name ik het begrijp. Ik denk dat, dat, dat, dat jullie het wel begrijpen. Nou, je moet jezelf niet onderschatten, Marieke. Okay. Ik denk dat ik het... Ik, ik kan het jou niet zeggen. Ik vind het een hele goede vraag namelijk. Dus toen oh, jij... dank je. En ik, ik zei toevallig laatst als eens een keer tegen iemand. Het is toch onwaarschijnlijk dat je een paar nummertjes indrukt. En je zit met Australië. Te bellen. Ja, dat is toch niet normaal. Ik bedoel, je, je bent uh, 36 uur onderweg om er te komen. Of 24, ik weet niet, maar heel ja. veel. Als dus je moet overstappen. Maar je kan wel een paar toetsen indrukken en je praat met iemand ja, daar. En je snap, kan en met Skype een... zelfs iemand zien. En er zijn ook luisteraars van jullie die gewoon bellen uit... Het gaat dan wel via de computer, maar... Ik snap, ik snap het echt niet. Nee, nou, de, we gooien de vraag in de groep. Dus hoe komt het dat wat ik hier nu zeg, jij direct op de radio hoort? Dat wij allen via zendmasten kunnen communiceren, zoals nu met de radio? Zonder stoornis, ja, Zonder dat was een tijd ja. geleden al aan de orde. Maar goed, toen. toen, toen uh, en dan heb ik nog een tip van uh, het meisje die net deelde. Ja, Marielle, van uh, Breien. Wat ze moet doen. Is uh, een beetje dikke breipennen kopen. Dus niet van die, van die flitterdunne dingen. Mm -hmm. En een beetje dikke wol. Mm -hmm. en dan, uh, maar vooral een beetje dikke breipennen. Dikke naalden. Dikke naalden. En dan krijg uh, je ja, naald uh, vier, vier of vijf. En dan uh, een beetje hele mooie dikke wol. Dat gaat het heel erg snel. Hartstikke goed. En dan kan ze gewoon heen en weer met... Uh, dan, kan ze, dan zet ze steek op en dan zeg... Brei jij zo, zelf ook, zo te horen wel? Ik heb in het verleden ontzettend veel, uh, veel breien heet dat. Oh, ik dacht gebreid, maar het is gebreien. Gebreid, gebreien, okay. ik weet niet wat het, die, die zoeken is. we op. Maar ik heb ontzettend veel dassen gemaakt en dat gaat zo snel. Dat het, maar, maar ze moeten zoveel steken en dan moeten ze denken van... Oh, dit is een mooie breedte. Oké. Okay. En dan, uh, ja, wat jij, uh, dan maar heen en weer. En, dan... en, en waarom breien niet meer? Want zij dacht een beetje net, Marielle, dat het uit was breien. Is dat de reden dat jij niet breidt? Uh, ik ga je eerlijk vertellen, er zijn steeds meer mensen die weer opnieuw zijn gaan breien. En in, in Utrecht, uh, ik weet niet, uh, het is in Utrecht, er is een breiclub en die versieren uh, projecten in Utrecht met, met breiwerken. Oh? De, de, de, de lantaarnpalen, hele mooie kunstwerken. En het breien is ontiekelijk in op dit moment. Nou, Marielle, hoor je dat? Je bent hartstikke hip. Zij is ontiekelijk. Het is ontzettend in. Maar waarom doe jij het niet meer dan? Ja, ik heb in het verleden, weet je wel, ik, ik ben van na de oorlog. En dan, dan, dan, moest je, dan zat je continu te breien en te handwerken. Omdat je, omdat je dat allemaal niet kon kopen. Dus dat moest je allemaal zelf maken. En dan, dan zat je daar... Uh, uh, achter de naaimachine, zo'n zo, zo, zingerhandgeval. Uh, mm -hmm. Wat je met je hand uh, uh, nog moest uh, aanzwingelen En uh, zat je daar uh, van alles te naaien en, en breien. Want, maar en doe je dat dan, dan niet meer omdat je... Staan. Door, die, door die herinnering van vroeger bedoel je? Nee, ik heb er uh, helemaal geen herinneringen aan. Maar ik kan het geduld niet meer opbrengen... om hier met een breiwerk op de bank te gaan zitten. Ik, ik, ben, uh, ik ben gewoon een lees en lezer... Een lezer? Ik lees mijn ongeluk. Nou, dat is toch ook heerlijk? Ik ben ontzettend gek op lezen. En ik vind het gewoon zonde, omdat ik zit te breien. En ik, ik, uh, ik, ik zit bijna de hele middag te lezen. Eerst de kranten en dan tijdschriften en boeken. En... Heerlijk. Oh, ik ben er zo gek op. Maar dan, duidelijk ik snap dat je daar je breiwerk voor aan het liggen. Maar uh, het is wel frappant dat je je daar heel goed op kan concentreren. En dat je bij het breien denkt, daar heb ik geen geduld meer voor. Ja, ik zou het, ik zou het best wel willen, maar ik, ik, het enige wat ik kan breien zijn uh, sjaals. En uh, ik heb een keer een trui uh, gemaakt. Ja, misschien moeten heel veel vrouwen die luisteren daar ontwikkelijk hard om lachen. En toen ben ik naar de buren gegaan, toen was ik pas veertien trouwens. En toen vroeg ik hoe moe je de koeknaadjes erin breien. <lacht> Want ik was even benieuwd. Dat moest ik dachten dat je die erin moest breien. En dan had ik twee grote lappen en dacht ik, ja, hoe moet ik die mouwen nu? Uh, er moest ook mijn mouwen aan, dus op een gegeven moment dacht ik, ik, ik hou het niet op. Ik ga ik ben, lekker lezen. Ik ben veel technischer. <laughs> ik ben veel, veel meer uh, uh, technisch dan, uh, dan een, uh, een handwerkmens. Ik, ik begrijp het. Marieke, de vraag is duidelijk. Ik dank je voor je verhaal. Ik hoop dat er snel een antwoord komt op 0800-1121. Ja. Dank je wel. En een hele goede uitzending. Dank je wel. Blijf lekker, lekker luisteren. naar je luisteren. Hartstikke leuk. Dag dat Marieke. Is... Hoi Sorry, ik hoop niet dat het te lang het wordt. Nee hoor, helemaal niet. We okay. hebben alle tijd. We zijn er tot zes uur. Oké, okay. The Look of Love. The Look of Love is in your eyes. The Look, your Muziek, I love you so, Dusty Springfield en haar look of love. Heeft u een vraag of een antwoord op een van de vragen die we inmiddels al hebben ontvangen in de uitzending 0800-1121? En dat mag overal overgaan. Dat kan mij niet gek genoeg. Er bestaan geen domme vragen, zei ik net al tegen Marieke. Toen zei zij: Ja, dat weet ik. Dus nou, daar gaan, we, daar gaan we helemaal voor. Dus u mag alles vragen. En uh, we vinden eigenlijk, valt mij op, altijd ook weer een antwoord. Er is altijd wel iemand die luistert die dat weet. Of meerdere mensen, of experts, of ervaringsdeskundigen. Uh, nou ja, het is, dat is helemaal te gek. Uh, Jennifer die vroeg... Dus hoe komt het dat zoveel liften niet doorzichtig zijn? Dat ze zo vaak afgesloten zijn... waardoor mensen die daar last van hebben met claustrofobie... een probleem hebben? En als die liften open zijn, al is het maar aan één kant... dan kun je daarnaar kijken, dan voel je ruimte... en dan is het eigenlijk veel beter te doen. Maar waarom gebeurt dat zo weinig, dat die liften eh, ramen hebben? Nou, breien... Hoe kun je snel breien? Breien is dus helemaal niet tuttig... of ouderwets, of gedateerd, of wat dan ook. worden. net dat het zelfs heel hip is, sterker nog. Er worden lantaarnpalen ingepakt, al breiend in Utrecht. En heel veel meer. Dus je bent juist erg up-to-date als je aan het breien bent. Nou, hoe kun je nou snel breien? Daar wil Marielle het antwoord op weten, want ze heeft weinig geduld... althans met breien, met de vriend wel. <laughs> en uh, de vraag van uh, Marieke was... Hoe kan het technisch, het is razend knap natuurlijk... dat wij hier een programma maken, dat iedereen dat kan horen... dat zij kan bellen en live direct in de uitzending is... en dat iedereen dat meekrijgt? Hoe zit dat technisch met zendmasten en dergelijke? Wie kan dat helder en compact uitleggen voor iemand die niet technisch is? Zoals ik bijvoorbeeld. Maar het gaat natuurlijk om Marieke... en alle andere luisteraars die daar geïnteresseerd in zijn. Nel, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Of moet ik nacht zeggen? Ben... Nou, maakt niet uit. Morgen, nacht. Ben je net wakker of moet je uh, nog naar bed? Nee, ik lag, een poosje, ik lag al een poosje wakker. Ik lag naar de radio te luisteren. En ik brei zelf nogal veel. Ja. Maar geen dassen. <laughs> Wat dan wel? Ik brei kindertruitjes. En ik heb eerst gebreid voor een kindertuis in Polen. Ach, want dat goed. Het goed. was ontzettend leuk, want als het gebracht werd door... Nou ja, dat zal niet allemaal uitweiden hoe, maar als het gebracht werd... kreeg ik later foto's van de kinderen die de dozen uitpakten... de truitjes eruit haalden, trots. En dan de volgende foto was dat ik die stralende snoetjes boven mijn truitjes uit zag steken. Wat geweldig, hè? He? Nee, helemaal niet geweldig, gewoon niet. Jawel, tuurlijk. Ja, Kijk, ik erger mij een beetje als men bomen aan gaat kleden. Ik denk, mens breidt toch voor een goed doel. <laughs> ja, maar weet je, het is zo leuk. Ja, maar we moeten ook lol. Kunst is ook. Het is toch geweldig om breikunst te hebben? Ja, dat ben ik het wel mee eens. En het is geweldig dat er, dat er voor goede doelen wordt gebreid. een doel je breidt voor kindertjes. Ja, nou, dat is toch, ja, een goed doel noem je dat. Hè? Ik, ik vind het een prachtig dat zullen kinderen zijn die, waar de trui niet voor de oprapen liggen. Nou, precies. En dan moet je die snoetjes zien als ze die, als ze die mooie truitjes aan hebben. Enig gewoon. Maar het is aan jou niet besteed om, voor het, om een lantaarnpal in te ja, pakken, is echt begrijp je? dat <laughs> nee, Maar hoeveel truitjes heb jij al gebreid, denk je? vooral ik heb ik ongeveer. 600? Ja. Dat is niet. 20 je. jaar? 20 jaar, dus dat ja. is uh, 30 truitjes per jaar, zeg ik dat goed? Als nou, als... dat is dat niet veel. Kijk, ik breng een grote trui een hoog uit de oudste, 10 jaar. Dat is toch de grootste trui, meestal voor kleine kinderen van 4-5 jaar. Ja, maar die mouwen moeten moet er erin. En ik neem aan nou, dat het niet en, allemaal één... Ah, ja. Is dat één kleur of doe je dan ook nog allerlei grappige motiefjes? Of, ik, of nee, ik, geen, geen telpatroontjes, kleurtjes. Ik, ik speel ontzettend graag met kleurtjes. En daar krijg je ook een beetje een tik van. Als ik iemand iets zie met een kledingstuk met leuke kleurencombinatie en denk ik, oh, dat moet ik onthouden. Bruin, beige, groen. En dan ga je dat... En, ben je en dan, zelf... ga dat, dan ga ik breien. Ja, ja. En je bedenkt die patronen zelf? Ja, ja hoor. Het is het gewoon, je kunt heel erg leuk spelen met streepjes en kleurtjes. En ben jij zelf ook een kleurig type eh, qua aankleding en zo? Nogal. Ja? Ja. Een bonte, een bonte dame? Nee, niet echt bont, maar wel uh, kleurencombinaties leuk. Nee, voor kakelbond ben ik te oud. Is daar een leeftijd aan gebonden dan, aan kleuren? wel aan hoe en wat en, en hoe die kleuren zijn. Ja, dat vind ik wel. Ja, vertel eens. Ja. Welke kleur kan dan bijvoorbeeld niet als je ouder wordt? Alle kleuren. Maar niets van die bonte kleding. Van allerlei grote bloemen en dat soort dingen. Fles. Nee? Dan... Nee. <laughs> je bent wel lekker uitgesproken, Nel. Ja. Ja. Altijd geweest. Ja, is dat zo? Ja, hoor, altijd geweest. En maak je daar vrienden mee? Of heb je ook wel eens dat mensen dan denken. Nou, het is toch heerlijk als je. Je mag toch je eigen mening. Ja, doen, ik hou ervan. En een ander opdringt. Nee, ik vind het hartstikke goed. Ik vind het leuk. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je zo uitgesproken bent, dat mensen uh, ook wel eens kunnen denken. Oh, ik had een heel kleurig ding aan, dat doe ik dan maar niet aan. Oh, luister. Kleur, kleurig, kleurrijk wel, maar niet smakeloos. Nee. <laughs> Kan je je opwinden als je iemand ziet die in jouw nee, ogen niet... Oh, nee, nee, nee. nee. nee nou, dat vind ik niet de moeite waard om me daarover op te winden. Nee, precies. Nee, hoor. <laughs> nee, helemaal goed. Uh, ja, uh, uh, maar nu het antwoord, hè? Ja. <laughs> nou, heel, heel simpel. Ja, vertel. Nou, het aantal steken zet, ze weet precies de breedte van de schaal. Ja. Maar als je, zeg maar, naar 5 of 10 uh, centimeter... Dan... Dan ga je een luie vrouwensteek breien. Een luie vrouwensteek? Ja, zo noem ik het. Ja. En in plaats van dat je de draad één keer om een naald draait... ...je is dus insteken en omslaan, hè? Ja. Doe je dat drie keer. Oh. Insteken, drie keer omslaan en breien. En dan de volgende toer, dan krijg je een beetje een lusje. Ja. Nou, dat schiet hard op. Dat schiet maar lekker. Maar dat staat leuk ook. Je krijgt geen dikke, dikke knoppen erin dan? Nee, nee, helemaal niet. Oh. Nee, helemaal niet. Alleen je krijgt een, een langer draadje ertussen. Ja. In plaats van een ribbeltje krijg je een langer draadje. Oké. Okay. Het ziet lekker op en het staat toch leuk ook. Nou, Marielle, wat een, wat een handige tips. En het heet de luie vrouwensteek. Ik noem het een luie vrouwensteek. Ja. Oh, dat is niet, dat, zo heet het niet. Dat heb jij zelf bedacht. Nee, ik heb ik zelf bedacht. <laughs> En waarom? Oh, zo. Ja, ja omdat, je, omdat je snel, uh, grote stappen uh, snel thuis wil zijn. Dan ja, is het... geen zin om zo lang als een dag zitten te breien Ja, nee. opschieten. Nee, Marielle voel je niet aangesproken hoor. Je bent dan <laughs> geen lui meisje. <laughs> Ze was alleen <laughs> het, ongeduldig. Het, het is hè? maar een idee. gewoon ja. een idee. Ja, hartstikke leuk. Ja. Heb je nog meer hobby's, Of heb je daar helemaal geen tijd voor met al die truien? Lezen. Mm -hmm. Wandelen. Naar muziek luisteren. Van wat muziek hou je? Klassiek. Hmm. Ja. En dat draai je veel thuis? Of luister je naar de radio? Ik luister naar de radio, ik kijk naar de tv. En uh, ja. En heb je wel, hoeveel truitjes wil je nog breien na die 600 die je al gebreid hebt voor Polen? Dat hangt van af, hoe lang ik het nog leef. Ja, maar zolang je leeft blijf je het doen? Blijf ik, blijf ik breien. Geweldig. En ja. hoe nog één vraag. Jij breidt dus die, al die truien. Hoe gaan die dan uiteindelijk naar Polen? Ik heb een groep mensen... En die gaan regelmatig. Ik heb eerst voor Polen gepleit en nu gaat het naar Roemenië, naar de Roma's. Ja. Maar als ze een aanvraag krijgen, gaan ze eerst kijken en dan doen ze daar een, een of andere tussenpersoon, wordt daar ingeschakeld. En die verzamelen al de goederen. En uh, nou ja, daar zitten dan ook mijn truien bij. En jij betaalt het allemaal zelf, de wol? Nou, ik doe niet met zuivere wol. Want als je dus in een krot woont of in zo'n land woont, dan kun je ook niet, heb je ook niet de goede middelen om wol. Te wassen. Dus ik koop gewoon, de, de ik mag geen datame maken, maar ik koop gewoon de vibra wol dat is acryl. Dat is, en dat blijft ook beter in de was, geloof ik, hè? Dat blijft beter in de was, dat kunnen ze daar wassen. En als je echte wol hebt, nou, dat is ook nogal moeilijk om dat goed te wassen. Is het wel net zo warm, dat acryl, of is dat, ga je dan meer Geef in... Zeker te... zo warm, oh, nee, ja. zeker, zeker zo warm, hoor, ja. Ja, absoluut. En veel goedkoper? En okay, duurzamer anders, dus. Anders dat zou het onbetaalbaar ja, zijn. Ja, begrijp ik. Want jij wordt niet gesponsord of zo door, door mensen. Wel, nee. Wel, nee. Nee hoor, en de laatste keer had ik een grap. Toen bracht ik een aantal trui weg. Ik geloof een stuk of zes. Naar de desbetreffende personen. En toen zei ik, het spijt me wel. Er zitten wat uh, schroeiplekjes in. Toen zei ze, nee. hoe krijg je dat voor elkaar... Ik brei nooit overdag, tenzij er iets voor de tv is waar ik naar wil kijken, maar meestal s'avonds. Maar ik had gekeken naar de kamerdebatten. Ja. En ik heb me zo mateloos geërgerd, <laughs> dat de pennen die ratelden de vonken <laughs> vlogen eruit. <laughs> je neemt me in de malingen. Ja, natuurlijk. <laughs> heb je een vriendnel of een man? Nee, niet meer. Ach. Nee. Ik wou zeggen, het, het is wel lachen met jou. Dat zegt men wel eens vaker. Ja. Waarom zou je zagrijnig zijn? Ik ben nog gezond en ik ja. kan gaan en staan waar ik wil. En ja, uh, ik heb het al oh ja redelijk goed. Uh, ja, voor mij doen we wel. Dus, uh, je bent tevreden nu? Ik ben heel tevreden met wat ik heb. Kijk eens om je heen in de wereld. Ja. Hebben wij daar geen reden dat tevredenheid? tevreden is? Je hebt helemaal gelijk. Waar woon je? Ik woon in Soest. Nou, hartstikke mooi. Lekker in de bos te lopen af en toe. Ja, ik hou meer van water. Oh, dan nou zit je lekker in Soest. <laughs> de EEM. Ja, dat is waar. Dat is ja, waar. en nou ja... Ah, je die... zit hartstikke mooi in het ah, meest chique toch. deel van Nederland, ah, ja, de, toch? zeilen zeilen doe ik niet meer. hoor, ben ik nou te oud voor, maar ik heb het altijd heel erg graag gedaan. Oh ja? Ja. Was je dan aan, aan het fok, of uh, was je aan echt de... de, de, de, de hoe heet soms dat? aan het roer. Ja. Het vaak aan het roer. Het laatste... Lange zeiltocht was met een vriend die helaas overleden is... naar Engeland met z'n tweeën. Zo? Ja. Dat is toer. En ze heeft je even gezeild naar Engeland. Zo. Ontzettend leuk. En is dat ook spannend in de zin van... Dat, dat, dat, want je, dan vaar je ook s'nachts. Nou, ja, dan. je moet natuurlijk opletten. Je moet de vaarregels kennen. Je moet weten wat je wel en wat je niet moet doen. Je moet goede vaarkleding hebben. Goede zeilkleding, veilig. En goede zeilschoenen. Ja. En hey, misschien een beetje een rare vraag, als je zegt, gaat je niks aan moet je het natuurlijk zeggen. Maar je zegt ik, ik had een man of een vriend, nu niet meer. Is overleden. overleden ja. ja, dat is afschuwelijk natuurlijk. Ja. En en kan je dan nog ben je nog zo in het leven dat je denkt, ik ga ik zou het best leuk vinden met weer een man? Of ben jij juist dat je denkt, laat mij nou nee, maar lekker. Nu niet meer. Nee? nee? Vrienden is prima, maar niet meer. Nee omdat je zo ondernemend bent. Als je gezeild ja. hebt... en je bent met dat hele polenverhaal, kan is ik me zo... voorstellen dat je veel te delen hebt. Ja, maar... Ja. Nou ja, ik heb wel vrienden. Mm -hmm. Maar toch, nou nee, laat me maar rustig zoals ik nu ben. Laat het maar... Uh, ja, laat het maar zo. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat is mooi. Ja. Ik dank je hartelijk voor je mooie verhalen. Graag gedaan en ik hoop dat de breister er iets aan heeft. Nou, volgens mij wel. Een luie vrouwensteek. We houden hem erin, Hel. Ja. Tot ziens. Succes Blijf lekker luisteren. Verder succes verder en heel veel succes met het mooie werk wat je doet voor de kinderen. Nou, dat is gewoon leuk werk. Ik vind het te gek. Mijn ja. complimenten. Nou, maar ik, ik, ik hoop dat er meer dames hier naar luisteren. Dan denk ik, brei voor iets of iemand. Ja. He, dat, ik bedoel, ik weet nog wel dat als ik dan zo'n stapel truitjes wegbracht... en dan zei de mensen waar ik ze bracht, zeiden... nou, moet je eens luisteren bij ons in de buurt... woon een bijstandsmoeder, armoedproef. Is het goed dat ze zo'n truitje aan een van die kinderen geven? Nou moet je eens kijken hoe blij ze daar. Ja, zijn. Ja, helemaal te gek. He? Laten we meer breien voor elkaar. Ja, dat vind ik ook. Oké, okay, dag Nel. Dag. dag. Succes met je uitzending. Dag. Da dank je, dag dag. Dag. Hallo Ben, goeie nacht. Hoi, goeiedag. Nou ja, dat is, was prachtig. Uh, heel mooi. Ja, uh, ga je, ben je geïnspireerd? Ga je ook breien? Hallo? Uh, nou, het laatste wat ik ooit heb gedaan als kind is uh, punniken. Uh... <laughs> Met zo'n paddenstoel, hè? <laughs> ja, ja. Toch? Ja, precies. ja. En dan ja, kwam ja, er zo'n... voor bellenkoord ging wat, je dan maken. Wat voor uh, koord? Pardon? Wat voor koord zei je? Een bellenkoord. Een dus, bellen ja. Okay. Ja, ja, gewoon een, een lange string, een lange streep. Ja, een lange, strepen, een een lange langs, string. Een... <laughs> er kwam zo'n ja. hele lange sliert onderuit die paddenstoel, nou, toch? Het was voor mij niet, uh, niet echt uh, dat ik daar echt uren mee bezig kon, nee. ik dat kon snap zijn. Uh, de, wat ik wel uh, een tijd mee bezig kon zijn als kind, ja. uh, was uh, schaken. Ja. Dat heb ik jarenlang Totaal, helemaal, nooit meer mee bezig geweest. Ben ik dus uh, een tijdje terug wel weer mee begonnen. Ja. En toen, uh, ja, toen was net, ik was net weer begonnen met schaken. En toen kwam Deep Blue, de computer, die alle mensen dus ging mat zitten. Ja. Oftewel, wat uh, is nu nog het nut om, uh, ja, voor een persoon om te gaan leren schaken? Want alle computers kunnen al beter schaken dan de mensen. Ja, maar je, je schaakt dan niet tegen een persoon, toch? Nou, ja, oké, okay, je, ja, okay, je schaakt tegen een persoon. Maar jij kunt nooit meer wennen van de computer. Nee, no, nee? heb je dat wel eens geprobeerd? Nou ja, goed, ik bedoel, ik ben, ik ben een beginnend schaker op dit moment. Ja. Dus Nee, maar zelfs de wereldkampioen die kan niet meer wennen van de computer. De computer nee. wint altijd van de mensen. Ja, ja. ja dus, en dan denk ik van, oké, okay, goed, heeft het nog zin om... Te leren schaken, of wat dan ook te doen. En, ik heb wel een, een redelijk. Want het is een, ik, ik weet het antwoord al. Het gaat mij alleen maar voor Nee, het gaat mij alleen maar om de mensen die meeluisteren. Van oké, okay, kunnen mensen nog winnen van een computer met schaken? Dat kunnen ze natuurlijk niet. Nee, maar dat, dat is wel niet. een vraag ook van je. Van is er iemand die nu luistert die zegt. Je kunt ook winnen van een computer met schaken? Dat maar... zal niet meer gaan. Dat zal nooit meer gaan. Weet je dat zeker? Nee, nee, nee hallo. Maar er is dus ook niemand die een hardloper kan niet winnen van een fietser. Een fietser kan niet winnen van een motorrijder. Een motorrijder kan niet winnen van een. Nee, uh, ik, begrijp, en, ik begrijp jou, ik begrijp jou, je punt. Maar de vraag is natuurlijk: je kan het natuurlijk ook op verschillende niveaus instellen. Die, hoe, ja. je wil, hoe, hoe je wil schaken, of patiënten, of wat je ook wil met de computer. En het is natuurlijk wel de vraag of je. Ja, ik, ik weet het niet. Ik kan bijna niet schaken. Dus ik, ik, ik, ik geloof precies wat je zegt. Ik ja, maar je mag ik... ook zeggen dammen of, uh, of bridge. Dat maakt niet uit. Je kunt bridge ook van een computer niet meer winnen. Nee, maar het is zo leuk, tenminste, dat vind ik, dat je het uh, met elkaar doet. Dus ik, het is als je alleen bent leuk om het met de computer dat, te doen. oké, okay, dat ben ik dus juist met je eens. Oké, okay, goed. Maar zijn we dan alleen maar. Oké, okay, goed. Is er een verschil? Oké, okay, we, we zitten met, met elkaar om een tafel en we gaan schaken. Of ja, winnen we van een computer? Ja, ja maar dat is, het zijn volgens mij... Ja, ik, misschien zijn het wel twee verschillende dingen. Kun je het niet meer vergelijken. Maar dat is misschien ook een goede vraag om te stellen, toch? Hoe... Oké, okay, mag ik dan nog, nog de vraag een stap verder stellen? Ja. Um, als de computer dus nu wint al met schaken van de mensen... zou dan de computer niet alles overnemen op een gegeven moment van iedereen? He, dus als ze nu al kunnen winnen met schaken... gaan ze dan winnen van alles gewoon, de computer. Neemt de computer alles over van iedereen? Dat is ja. jouw vraag. Ja. Ooit. Nou, ik vind het een, een bijzondere vraag. Een beetje 1984, een <lacht> nou, beetje mag ik, uh, ja? mag ik iets zeggen? Ja, oké. Okay. Nou, nee, 1984, dat, nee dat, maar dat is, was dat vroeger. Het. Maar ik bedoel nu, weet je wel, wordt het ooit zover dat de computer de baas is? Dat bedoel je ja, toch? Ja, nou ja, weet je, die 1984 hè, van George Orwell heb je ja. nou over. Dat, dat, weet je, dat ik dat meest afgrijzelijke boek, ik heb het twee <lacht> keer gelezen. Ja. Nee, nee, nee, de rillingen lopen, dat, dat, is, dat is echt meer dan horror, hoor. Uh, Beste man, nee, dat is echt een afschuwelijk. Nee, wil... Ik zou iedereen aflazen, af, af, af, afraden om te lezen voor ze naar bed gaan. Dat moeten ze echt nooit Nee, doen. nee, nee, maar ik echt... zei het alleen omdat het destijds geschreven werd met een visie op de toekomst. En dat, bedo dat bedoel jij toch nee, ook, dat ook met is, je vraag? Dat is afschuwelijk gewoon. Dat is echt meer verhaal nou. dan je. Zo, had nee, ik nee. niet moeten zeggen dan, maar ik bedoelde het als voorbeeld, Ben. Van uh, jij wil weten, neemt de computer het ooit allemaal over? Nu hebben ze het. Nou, en dat is dus inderdaad, inderdaad wat je dan zegt. 1984 naar uh, voor. Ja, nee, nee, maar zover wil ik het <laughs> niet. Want nee, nee. Nee, de, Ben, we, we houden op over dat boek. Nee, de mensen moeten rustig kunnen slapen. Na 1984 moeten ze echt niet lezen. gaan, ze niet, gaan ja. ze niet doen, dat gaan ze niet doen. Gaan ze nee. niet doen. Ik hoop wel dat ze jouw vraag gaan beantwoorden. We gooien hem er nog een keer in. Uh, uh, uh, gaan, uh, gaat de computer zoveel kunnen. wat hij al met schaken Mag ik kan? Wat ik zeg, <laughs> Even snel dan. Ja, ja want uh, ik heb het namelijk gelezen. toen ik, toen ik al 17 was. Dat was in 19. Nou, Rond 1987, 78, nee, 77, 78, 78, dat heette de God Computer. Uh, mensen kunnen googlen op dat uh, God Computer. Mm -hmm. dat, daar staat dat in feite in. En ja, dus dat alle computers aan elkaar gekoppeld worden. En dat er dus dan, uh, ja, in feite de computers. Wat uiteindelijk uit daar kwam, dat ze dus toch uiteindelijk weer kwamen. En dat is wel een geruststellende uh, gedachte. Dat ja, uiteindelijk de mensen dan weer de ja. Dat ze dan wel de mensen weer weer nodig hebben. Ja, want dus, ja. En dat we lekker weer met z'n tweeën achter een, aan, aan een dambord of schaakbord zitten. Nou ja, <laughs> met z'n tweeën in een roeibootje op de, op de losse of, of, of wat nou naar je ga. Of naar je dobber kijken, in ieder geval weer lekker dichtbij ja, bij dan ons dan allen. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, Ben, dankjewel. 0800-1121. We gaan terug in de tijd met de heren met de blokhakken en de glitten pakken. De heren, sweet. In de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 Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Furry's coconut taste, you can see them race. Through the streets you can hear the sound. Hop the. Leaf. Papa Joe van de Sweet uit de jaren zeventig. Hallo Annie! Hallo, Of Anne. Anne, pardon. Dit is Anne, niet Annie. Nee hoor, niet Annie. Nee, Dag Anne. Ik heb toen afgesproken dat het Anne zou worden. Ja. Oh, heet je eerst Annie dan? Nee, ik heet Andrea. Ach! Maar het was een ramp op school, want dan gingen ze me roer op straat en dan galmde dat ze door die straat heen en dan verstond ik het niet meer. Hoezo galmde dat, dat Anne dan? Dat is leuker. <laughs> maar hoezo galmde dat dan zo, die naam? Nou, het kaartje zo tegen de huis op en dan bleef het hangen bij Ant. je gie je natuurlijk niet op, hè? De naam Andrea galmt tegen de huizen op en daarom heb jij je Anne genoemd. Ja, ja, ja, ja. Geweldig verhaal. En hoe oud was je toen je dat deed? 14. En je was niet dronken, mag ik hopen op je? Nee, nee, nee, nee. Nee, omdat dat je naam ging galmen hoor. bedoel ik. Wat zeg je? Trouwens, toen ik dat deed. Toen dacht je, nu is klaar met, A met Ach, Andrea. Ja, ik vond het maar niks. Nou, A ik vind Anne ook een hele mooie... Ja, ik vind Andrea, het heeft wel iets, iets chiques ook. Maar Anne is wel lekker uh, kort maar krachtig. Heeft ja, vond ik nou ook, ja. Heeft Clouseau nog zo'n mooi liedje over gemaakt, hè? Ja, in, ja. Uh, in Herman van Veen, hè? Ja, ja. <laughs> Hoe ging dat ook weer van Herman van Veen? Kun je een stukje, laat het stukje horen? Anne, de wereld is niet mooi... Maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren. Ja, prachtig. Anne, je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Herken je jezelf erin? Ja. Ook nog. Dus je heet zo en je herkent ja, jezelf erin. Ik. Jij bent ook niet iemand die snel zorgen maakt. Wat zeg je? Je bent niet iemand die zich snel zorgen maakt. Nee hoor. Zo klinkt je ook niet, nee. Maar ik heb wel een hele maffe vraag eigenlijk. Nou, gooi hem erin. Maar het komt dat komt ik momenteel twee huishoudens draai. Oh, oh, zo? Ja, nou, dan ben je weer meer met geld bezig. Ik vroeg me af wie, uh, wie is, uh, wie heeft het geld uitgevonden? Ja. En wie bepaalt de waarde nou? Wie heeft het geld uitgevonden? Maar wat heeft dat te maken met het feit dat jij met twee huishoudens bezig bent? Die vraag. Nou, mijn vriendin die is in de van Wouwstaart aangereden. Ja. Op 9 oktober. John Lennon is een verjaardag nog wel. Dat hoort niet te mogen, vind ik. Ach, nou, het mag sowieso niet, die maar... Been, uh, die heeft de been gebroken. Ach. En die zit nou in een verplegingstehuis. Ze is geopereerd en zo. En ze kan niet naar huis. Want ze mag de trap niet op. En ze mag er niet op staan. Mm -hmm. Dus nou uh, schiet ik haar het huishoudgeld voor. En ik was zelf ook niet... Een van de rijkste. Mm -hmm. Dus ik vroeg me opeens af... waarom zijn wij zo arm eigenlijk? Vind je jezelf arm? Nou, rijk ben ik niet, laat ik eerlijk wezen. Oké, okay, ja, maar er is ook nog wat tussen arm en rijk, toch? Ja, ik kan gewoon mijn eten betalen in mijn huis en zo... en mijn dieren, dus uh, dat is wel goed. Je hebt genoeg, maar een beetje meer zou wenselijk zijn. Nou, ik vraag me af u bepaalt dat nou eigenlijk. Voor af en toe een salaris. Dan denk ik, man, hoe krijg je dat ooit op? Ja, maar dat is een andere vraag. Hoe krijg je je geld op als je heel veel hebt? Dan wie heeft het geld uitgevonden en wie betaalt, bepaalt de waarde ervan, toch? Ja, inderdaad, ja. Dus welke vraag vind je het belangrijkste? Of wil je het allebei weten? Nee. Wie, wie heeft het geld gevonden? Ja. En wie bepaalt de waarde nou? <laughs> Oké, okay. wie heeft het geld uitgevonden? Laat het. Mij, of liever gezegd laat het Anne weten, maar via mij op 0800-1121. Hoe is het geld... Ooit Vroeger, in de middeleeuwen, was er nog die ruilhandel... wat ik trouwens een geweldig systeem vind. Ja, precies. Weet je, jij doet mijn tuin of ik doe jouw tuin en jij maakt bij mij schoon of zoiets. Ja, zoiets, ja. Zo met gesloten beurs. Dan kun je heel veel doen met, met weinig geld. Ja, precies, dat vind ik nou ook. Waar ben jij goed in? Welke dienst bied je aan? Nou, ik sta altijd klaar voor een ander. En met wat? Met raad nou, en daad of met, uh, met praktische dingen? met een ander en ik luister graag naar een ander. En uh, als ik boodschappen kan doen voor een ander of zo, of uh, ja, de hond uitlaten, of uh, zoals nou voor mijn vriendin ook, uh, dan regel ik de financiën. En ik zorg dat mensen gaan bellen in het verzorgingshaas, dat er niet veel te doen is en zo. Dat ze een kaartje krijgt, meer dat soort dingen. Ja, hartstikke. En wat zou je dan van iemand terug willen als jij dat zou doen? Wat vind je nou iets wat je, wat je zelf niet leuk vindt of niet kan, waarvan je zegt: Nou, doe dat voor mij? Oh, stofzuigen. <laughs> stofzuigen? Ja. Heb je zo'n hekel aan? Daar heb ik een bloedheikel aan. Echt waar? Hoe komt dat? Heb je daar, uh, wat, hoe nou, kom... Ik heb een hond en twee katten en die verharen nogal en dan komt er steeds terug. Hè? Ja, maar de afwas komt ook elke dag terug? Ja, maar dat is maar een klein beetje. Stofzuigen ben je langer mee bezig? Ja, stofzuigen is zware werk, ja. Ja, vind ik wel. En als je er nou iets, iets leuks bij bedenkt bij het stofzuigen... je zet uh, een, lekkere, een lekkere plaat op, een lekkere discoknaller of zo... Dat en je gaat scheelt op... al een stuk, ja. ja. En dan op de maat van de muziek met die, met die zuiger over de grond. Ja, precies. Dat scheelt al een stuk, ja. ja moet je eens doen. Ben je er nog? Ja, ik oh, ben er nog. Ik is er zwaar over na te denken. Nee, okay. je hebt gelijk. Hoor. Pak, je, pak je momentje. Een beetje stilte kan helemaal geen kwaad. Nou, maar... Een klein beetje. Ja, anders denken ze dat we ze storing hebben. Ja, precies. Ik dacht ook even dat we storing hadden, Anne. Nee hoor. Hebben we niet, hè? Hey, hartstikke goed dat jij uh, je vriendin helpt, want die zit even uh, flink in de lappemand. Ja, uh, een lelijke tegenvaller. En als je nou uh, zo'n Lucky Cat, hè, heb je dat wel eens geprobeerd? Je hebt van die Chinese Lucky Cats, en als je die met hun gezicht, dat zijn kleine beeldjes, die kosten 2 of 3 euro bij zo'n Chinese winkel, een kleintje, met hun gezicht naar de deur. Van de voordeur, dan komt het geld binnen. Oh, dat meen je niet. Ja, dat is echt zo. En ik heb al van veel mensen gehoord die dat gedaan hebben. Ik heb er ook één. <lacht> oh, wat een gillen. Moet je maar eens doen. Een lucky wat cat. Leuk. Kan je financiële meevallers krijgen? Al oh, wat leuk. Nou. Goede oh, tip toch? toch nog rijk? Dat bedoel ik. Ja, ik vraag me af wie er nou mee begonnen is. Want het lijkt me dat die ruilhandel toch een stuk handiger was. Ja, maar ja, dan moeten we wel een heel end terug. Maar het zou misschien ja. een hoop problemen kunnen oplossen. Ah, ja. Anne, ik dank je voor je vraag. Ik hoop dat er snel een antwoord komt. Ja, en antwoord. dat je... Dat, laat het geld maar binnenkomen dan, hè? Ja, vind ik ook. Met of zonder ruilhandel. Okay. Dag, dag. Doei. Doei. Goedendag, Mieke. Ja, dat is Mieke. Goede, Goedenacht. Uh, Mieke is helder en duidelijk. Welkom. Uh, dankjewel. Ik heb een vraag. Um, mijn moeder, die deed vroeger... De cassette, het is zo zilveren cassette... Ja. en dat is in, in heet water, in, in zo'n afwasbak met warm water... en daar ging azijn in en zilverpapier... ja, azijn weet ik niet zeker, maar zilverpapier, dat weet ik zeker... en dan nog twee dingen, of dat nou zout was of, of soda of azijn, dat weet ik niet... Maar dan werd dat zilver prachtig glanzend en dan spoelde je het af. En dan, en dan was het klaar. Dat liet je daar dan gewoon een tijdje in liggen? Ja, dat liet je zo, zo vijf minuten erin liggen. En als je er nog een zilveren schaaltje had en de theelepeltjes en weet ik wat. Alles ging er even in en dan afdrogen, afspoelen, afdrogen en klaar. En, en uh, dat lijkt me heerlijk. Want ik heb nu die cassette al, al heel lang natuurlijk en uh, die is toch wel netjes. Maar... Soms denk ik zo, nu tegen de kerst, god, zou het toch wel mooi zijn als die weer... Uh, als allemaal zo lekker glanst. zou het glimmen, maar ja. ik, ik, ik zie dat niet zitten om het allemaal te poetsen. Dus nee, ik denk, dat begrijp ik. Nou, dat, dat ga ik eens vragen. Wat een goede, want de cassette voor alle duidelijkheid was van jouw moeder. Die ja. deed dat, ja. maar je weet niet meer precies hoe. En je, nee. moeder, je moeder is er niet meer. Nee. En je hemelen. Ja. Ja. Dan kan ze geen antwoord geven. Nee. Nee. Uh, nee. En, het en zo... ik, wil het, ik wil het heel graag, uh, iedere keer denk ik... Nou, als het nu weer donderdag is, dan vraag ik het aan de, ja. de nachtzuster. En dan vraag ik het maar aan de nachtbroeder. Ja, nou, op de site heb ik een heel leuk jurkje aan. Heb je al gekeken? Nachtzuster.net. Wat zeg je? Nou, vertel ik straks wel. Het is bijna tijd voor het nieuws. Oh. En jouw vraag is veel belangrijker. Ik gooi hem er nog even in. Ja, Dat, en uh... ik, ik blijf... Ik, ik houd gewoon de radio lekker aan. Hou hem lekker aan, blijf luisteren. En ja. ik hoop na het nieuws jouw antwoord te hebben. Nou, heel leuk, fijn. Ik blijf gewoon luisteren. Zellig Mieke. Goedenacht verder. Dank je. Jij ook. En tot horen. Tot horens. <laughs> dag. dag. Dag, dag. 0800 1121 voor alle antwoorden op uw vragen. En al uw vragen die u zelf wilt stellen. Die cassette. Azijn, zilverpapier, maar dan nog twee dingen die je in het water stopt... om het schoon te krijgen zonder te poetsen. Weet u wat die twee dingen zijn? Ze dacht zout, maar toch ook weer niet. En hoe zit het met de computer en de radio en het schaken? Ik kom er zo op terug na het nieuws. Tot zometeen.